Tien uur, net wel met het NOS-journaal. In België is een gezochte moordverdachte omgekomen bij een schietpartij met de politie die hem wilde arresteren. Of hij door agenten is doodgeschoten is niet duidelijk. De politie in België en Nederland was op zoek naar de 46-jarige man. Hij zou dinsdag in België een vrouw hebben gedood. In Nederland zou hij enkele mensen hebben bedreigd. De Nederlandse toeristen die zijn gestrand in Cancun in Mexico... komen morgen terug op Schiphol. De 283 vakantiegangers zitten sinds woensdag vast... door een technisch probleem met een van de motoren... van hun Boeing 767 van Arkefly. Reisorganisatie TUI heeft technici naar Mexico gestuurd... om het vliegtuig te repareren... en ook is er een vervangend toestel onderweg. Gisteren kregen de gestrande reizigers te horen... dat het mankement was verholpen... maar vlak voor ze zouden vertrekken waren er opnieuw problemen... en moesten ze terug naar het hotel. De Zwitserse bank UBS staat op het punt om 10.000 banen te schrappen. Een zesde van het totaal. Dat schrijft de Financial Times op, op basis van bronnen binnen de bank. De Zwitserse bank zou drastisch willen hervormen... vanwege de strengere regels voor banken. Ze moeten meer geld in reserve hebben. Volgens de Financial Times maakt UBS de reorganisatieplannen dinsdag bekend. De orkaan Sandy dreigt de laatste etappes... van de Amerikaanse verkiezingscampagne te verstoren. De Republikeinse presidentskandidaat Romney... heeft een verkiezingsbijeenkomst afgeblazen... die voor zondagavond was gepland in Virginia Beach. Ook de democratische campagneleiders van president Obama... houden de storm nauwlettend in het oog. De orkaan is wel iets in kracht afgenomen... sinds hij op Cuba aan elf mensen het leven kostte. Verwacht wordt dat Sandy langs de oostkust van de Verenigde Staten trekt... en vooral heel veel regen veroorzaakt. Het weer vannacht in het binnenland enkele graden vorst. Morgen overdag in het noordwestelijk kustgebied buien, Elders overwegend droog met wat zon en een graad of acht. Dit was het NOS Journaal. ANB Verkeersinformatie vielen door werkzaamheden op de A9... vanuit de Amstelveen naar Alkmaar. Tussen de knooppunten Badhoevedorp en Raasdorp staat twee kilometer. Er is maar één rijstok open. Ben je toe aan rust?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 De lijn met Jeroen Stomborst. Een heel goedenavond dames en heren. Vandaag maakte de UCI, de internationale wielerunie, bekend dat dopingzondaars nooit meer terug mogen keren in het wielrennen, in welke functie dan ook, en dat de zeven edities van de Tour de France die Lance Armstrong won, geen nieuwe winnaars krijgen. Gedrekt dus een reactie van Marcel Wintels, de voorzitter van de KNWU, de Nederlandse wielerbond. En zondag staat het duel tussen Feyenoord en Ajax op het programma. Voor Feyenoord Lex Immers, vorig seizoen nog ADO, wordt het zijn eerste klassieker. Dit is de wedstrijd van het jaar hier in Rotterdam. En hetzelfde geldt als ook altijd bij ADO. Ook altijd de wedstrijd van het jaar, thuis tegen Ajax. Het zijn gewoon mooie potjes. En ja, er wordt een hoop verwacht. En ja, ik hoop dat de mensen een mooie pot uh... Pot te zien krijgen. Zo werkt veel meer over de enige echte Nederlandse klassieker. En u hoort waarom zwemster Ranomi Kromi Jojo vandaag niet koos voor een 50 meter bad... maar voor een avontuur in het open water. Nou ja, ga nu echt wat dieper uh, het water in. Nou, hup hup. Ja, en ook aandacht natuurlijk voor het voetbal uit de IER-divisie van vanavond. FC Utrecht won thuis met 1-0 van FC Groningen... En in de Eerste Divisie ging koploper MVV op bezoek bij Cambuur. Tot 11 uur in de Lijn. Ja, de UCI wil de wielersport echt doping vrijmaken. Dat is een direct gevolg natuurlijk van het Armstrong-rapport... dat de USADA twee weken geleden publiceerde. UCI kwam vandaag bijeen en wil dat doping zonder, ik zei het net al... definitief en totaal uit de wielersport verdwijnen. Klinkt heel erg mooi, Gio Lippens. Goedenavond. Goedenavond. Maar ja, hoe wil de UC dat gaan doen? Uh, dat willen ze doen door een onderzoek te gaan doen naar het uh, verleden. En uh, zij willen gaan onderzoeken of het inderdaad ook uh, juridisch in ieder geval haalbaar is. Om mensen met een dopingverleden uiteindelijk uit uh, ja, welke functie dan ook... welke belangrijke functie dan ook in de wielersport uh, te weren. Dat zal ongetwijfeld nog even wat tijd uh, met zich meenemen. Want ja, je kunt niet zomaar zeggen... iedereen die ook maar iets in de vechten met doping te maken heeft gehad... kan er bij ons niet meer inkomen. Dat zul je goed moeten onderbouwen. Uh, maar er gebeurt eindelijk iets. En dat is uh, in elk geval stap 1. Ja, maar het, een, een, een onderzoek... Uh, met bevoegdheden, begrijp ik dan. Ja, zeker. Die onderzoekscommissie moet onafhankelijk zijn. Uh, dat betekent dus dat die dus niet door de UCI wordt samengesteld. Die moet bevoegdheden hebben. Dat betekent dus dat de UCI zich uh, wel moet neerleggen... bij voorbaat al bij de uitkomsten van dat onderzoek. Daar gaan we het dadelijk nog verder over hebben. Want er moeten meer zaken onderzocht worden. Onder andere het handel en wandel van de UCI in het verleden zelf. Uh, maar die commissie moet dus maar gaan uitzoeken waar ze de grens gaan leggen. Want dat is natuurlijk ook een, een behoorlijk heikel punt. Uh, waar leg je de grens uh, dat mensen met een dopingverleden... Uiteindelijk uiteindelijk niet meer een functie mogen ja. hebben binnen dat wielrennen. Zeg je, we gaan terug tot acht jaar geleden. Zeg je, we gaan misschien nog wel verder terug. Misschien wel tien, twintig jaar geleden. Dat, dat zal die commissie allemaal moeten gaan uitzoeken... wat nou het meest haalbare scenario is. Ja, want dat zou bijvoorbeeld betekenen dat Bjarne Ries, eh, een van de bekendste spijtoptanten... hij heeft echt gezegd, ik heb de Tour van 96 op doping gewonnen... dat hij, nu hij ploegleider is bij Saxo Bank... dat meteen niet meer kan zijn. Nee, maar noem er maar meer op. Hè. We weten allemaal, Alexander vino twee jaar lang een ja. schorsing uitgezeten. Heeft overigens nooit bekend, heeft nooit spijt betoond. Wat doe je daar dan mee? Uh, Jonathan Vorters, ook een ex-dopingzonder... maar die wel aan de goede kant, hè, tussen aanlegstekens van het verhaal, terecht is gekomen. Die nu uh, bij Garmin toch uh, strijdt voor een zuivere wielersport. Wat doe je daarmee? Zeg je daar tegen... ja, maar meneer Vorters, u heeft wel een doping verleden... dus u mag geen functie in de wielersport meer bedrijven. De vraag is natuurlijk wel, wie hou je uiteindelijk over? Ja, maar goed, daarvoor is dus die commissie uh, uh, een stel wijze mannen en hopelijk ook wijze vrouwen. Um, nu ook aan de telefoon Marcel Wintels, voorzitter van de Nederlandse Wielerbond, de KNWU. Goedenavond. Goedenavond. We hebben elkaar gisteren gesproken en, en ja, u, u was benieuwd wat eruit kwam. Is dit een beetje naar uw zin? Want u wilde eigenlijk echt een waarheidscommissie, hè? Nou, Ik denk dat het uh, in ieder geval, Sio uh, zegt een belangrijke eerste stap is... Uh, dus ik vind het uh, in ieder geval heel positief om vast te stellen dat de kritische noten die, uh, dat herkennen ze overigens ook in het persbericht, die de, zeggen, de, de wereld de afgelopen dagen heeft laten horen, dat die uh, serieus zijn genomen. Dus ik vind het een belangrijke eerste ja. stap dat deze onderzoekskmis ingesteld gaat worden, zeker. U heeft gisteren een brief gestuurd naar uh, de UCI, ja. uh, daar hebben we het over gehad. Uh, ja, Dat heeft dus kennelijk toch een beetje invloed gehad, denkt u? Ja, maar er hebben meer mensen uh, wel kritische noten geplaatst de afgelopen dagen. En ik denk dat uh, de combinatie daarvan. zal vast bijgedragen hebben aan. Uh, nou, de, laten we zeggen, de bijgestelde ideeën. en nu uh, uh, in ieder geval ook initiatieven die genomen worden. om uh, kritisch naar uh, het internationale wielrennen te kijken. en ook de eigen rol van de UCI. Ja, die, die wordt ook belicht. Hè? Maar nog even, uh, daar komen we zo meteen nog wel even op, denk ik. Um... We hadden het net al even over met Gio. Hoe, hoe ziet u dat voor zich? Uh, moet zo'n maatregel dat je dus niet meer terug kan keren in de wiedersport... als je bent betrapt op doping, zou dat moeten met terugwerkende kracht? Ja, je moet altijd uh, een beetje de mix zoeken tussen dat wat uh, het meest wenselijk is... en dat wat realistisch is. Dus ik laat dat graag straks aan de commissie en deskundigen over. Ik, denk, ik kan me al goed voorstellen dat je zou zeggen... Uh, je neemt nu geen mensen vanaf het moment X aan die een doping verleden hebben. Uh, maar nogmaals waar het om gaat is dat je grenzen gaat trekken, dat je een moment kiest om te zeggen we gaan stappen vooruit zetten. Maar overigens, ik wil er nog een kanttekening bij plaatsen een belangrijke eerste stap, zijn we content mee. Maar wij denken dat er uh, meer nodig is en meer moet gebeuren dan, uh, laten we zeggen, de, de vrij beperkte opdracht die, zoals ik het in ieder geval tot nu toe begrepen heb, de commissie nu meegebracht. Ja, dus ik denk dat welke de, opdracht, uh, vertelt u nog eens, welke opdracht zou die commissie dan volgens u nog meer moeten hebben? Nou waar wij voor gepleit hebben is nog wat breder te kijken, niet alleen maar, want zo heb ik hem tot nu toe begrepen althans van het uh, van persbericht, dat de commissie gaat onderzoeken of de beschuldigingen uit het USA-rapport in hoeverre die wel of niet... Uh, um... Uh, terecht zijn, ook richting uh, UCI, en dus de mogelijkheden, wat Gio ook zei, naar uh, hoe kun je uh, mensen met een dopingverleden uit de sport uh, eigenlijk houden of krijgen. Mm -hmm. Dat is heel goed. Maar wat wij eigenlijk bepleit hebben is om ook een recentere periode, de afgelopen vijf of zeven jaar, bij de kop te pakken om te kijken hoe werkt nou het systeem. Waar gaat het nu, waar gaat het nu goed, waar gaat het nu nog niet goed? En uh, waar zit er misschien een vermenging van belangen? in het systeem. Waar moet je aan de cultuur wat doen? En laat renners nu een werkelijk verhaal vertellen. Dus een soort waarheidscommissie of hoe je het dan ook uh, noemt. Dus wat ons betreft zou zo'n onderzoeksopdracht nog een grotere rijkwijde moeten hebben om echt door te pakken op de problemen waarvoor staan. Ja, die echte onderzoeksopdracht moet wellicht nog uitgewerkt worden, denkt u? Of, of, of is dit het? Ja, dat weet u dus nog niet. Nou, dat, dat weet ik niet precies. Maar ik denk uh, nogmaals, ik ben positief dat er nu een belangrijk signaal gegeven is dat de kritische noten gehoord zijn. En ik denk en ik hoop dat we de komende tijd met elkaar kunnen kijken hoe we uh, nou, de, door de veelheid aan problemen waar we voor staan, hoe we die bij de kop kunnen pakken. Ja, u kent de wielerwereld inmiddels natuurlijk goed. Hè? Uh, zal dit renners nou weerhouden van doping, denkt u? Niet voor niets stellen wij uh, voor om meer te doen. Want wat ik nog niet gehoord heb, is in hoeverre ook zo'n commissie... En dat is wel wat wij ook gevraagd heb, hebben, komen met extra maatregelen, strengere straffen, um, ja. effecten naar ploegen, et cetera. Dat heb ik nog niet gelezen. Um, ik weet niet of dat erbij zit. We hebben voorstellen gedaan, bijvoorbeeld alleen geaccrediteerde artsen. Nou, noem maar op. Ja. Um, ik hoop dat onderdeel van zo'n opdracht ook wordt, dus het hele systeem kritisch te belichten. Gaat u nog een belletje doen met de UC? Nou, we zullen vast de komende dagen en uh, weken nog contact hebben. Ja, absoluut. Ja, en dan nog even de Gio. Uh, ja, die onderzoekscommissie, die moet dus onderzoek gaan doen naar de UCI zelf ook. Kritisch naar binnen kijken. Want ja, die Unie kwam er natuurlijk niet zo goed vanaf in het UCI-rapport. Nee. Uh, kan je er iets meer over vertellen? Wat ze precies gaan onderzoeken? Nou ja, In dat UCI-rapport staat onder meer dat de UCI 125.000 dollar... van Lens Armstrong heeft ontvangen. En uh, dat zou dan zijn gebeurd. Dat staat dus in dat onderzoeksrapport... om verdachte dopingtesten uh, ja, te camoufleren, te verdoezelen. Uh, dus dat zal zeker onderzocht moeten worden. Bedoel, er is natuurlijk al meer sprake geweest in het verleden. We weten allemaal die gift van Armstrong... Uh, om het dopingonderzoek beter te maken bij de UCI. Uh, ja, Daar is gewoon van bekend dat dat gedaan is. Uh, dat bedrag dat heeft de UCI gekregen in de tijd van Armstrong. Maar ja, die link met het even eventuele verdoezelen van... Uh, doping uh, onderzoeken. Ja, dat, dat, dat zal toch verder onderzocht moeten gaan worden. En ik denk eerlijk gezegd dat de UCI toch iets verder zal moeten gaan... met die opdracht aan die commissie. Uh, ik vind dat die commissie ook echt wel moet kijken... in hoeverre de UCI nog, uh, zeker in de leiding, geloofwaardig heeft gehandeld. Eigenlijk met alles wat men in de afgelopen jaren heeft gedaan. De getuigenissen van Lendis, de getuigenissen van Hamilton. Die beide uh, mannen, en er zijn er wel meer geweest... wat denk je van uh, uh, Greg LeMond, uh, de Amerikaanse toerwinnaar? Uh, die door de UCI. De UCI heeft zelfs met, met, met zware beschuldigingen in de richting van die uh, ja, spijtoptanten. Of, of misschien wel klokkenluiders uh, gedreigd. En dat zijn toch wel zaken, vind ik, die ook die commissie moet gaan onderzoeken. Dus ook wel een beetje de integriteit van de heren aan de leiding van de UCI. Even ja. niet alles over een kam scheren. maar met name de mannen die het voor het zeggen hebben daar. die hebben toch ook in de openbaarheid met name. met, met flinke. Ja, grote woorden gesmeten in de richting van iedereen die ook maar waagde... om bijvoorbeeld met een vinger te wijzen in de richting van Lance Armstrong. Ja, ze waren daar te blij mee. Maar dan is het dus ook heel erg belangrijk... hoe onafhankelijk is die commissie en wat voor mensen moeten erin? Nou, dat zal heel belangrijk worden. En daar hebben wij op dit moment geen zicht op. Daar zijn geen mededelingen over gedaan. Maar goed, als er al staat onafhankelijke commissie... dan denk ik dat moet dus een commissie zijn... waarin niemand van binnen de UCI zit. Dat moet dus echt een commissie zijn van externe mensen... die ook door de rest van de wielerwereld... en veel belangrijker misschien nog wel... de wereld daarbuiten uh, geloofd wordt. Ja, meneer Wintels, hebt u een idee wie daarin moet zitten? Nee, dat niet. Maar ik heb er in zoverre wel vertrouwen in. Het uh, kritisch ja? oog van de hele wereld kijkt nu mee... Uh, en dat zal zeker bij benoemingen van commissieleden gaan gebeuren. En uh, Ik denk inderdaad dat de UCI zich ook niet kan permitteren om daar mensen in op te laten nemen die banden, belangen of connecties hebben uh, heel direct met de UCI. Um, nu de wereld heel kritisch meekijkt, denk ik, en in die zin is de crisis een kans... Um, ...zal daar bij zo'n onafhankelijke commissie, denk ik... Um, nou ...zullen er mensen in komen die uh, gezag hebben en in onafhankelijkheid hun werk gaan doen. Ja, maar wat voor mensen zullen dat zijn dan? Zijn dat dan uh, uh, advocaten, uh, andere sportbestuurders? Ja, daar kun je bij alles, uh, van alles bij voorstellen. Uh, mensen die op juridisch terrein internationaal uh, heel goed uh, thuis zijn. Mensen die inderdaad van, van sport heel veel weten. Mensen, uh, uh, er zijn vast een, een aantal hele verstandige, uh, onafhankelijke geesten te vinden die uh, die opdracht uh, willen aannemen. En Gio, dan komt die commissie zometeen met een rapport en dan uh, zijn de adviezen bindend. Ik denk dat die adviezen bindend zijn, want ook dat staat niet letterlijk... nu in het bericht dat dat is uitgevaardigd. Maar ik denk, als jij een onafhankelijke commissie instelt... dan, dan ga je je ook inderdaad de verplichting aan... dat je uiteindelijk ook de adviezen van die commissie, dat je die opvolgt. Want op het moment dat je dat niet doet, dat je eerst een commissie zijn werk laat doen... en daarna zegt, oké, okay, die adviezen die zinnen ons niet, ze gaan de prullenbak in... ja dan ben je natuurlijk nooit meer geloofwaardig. Ja, nou Dan, Gio, de USCI stopt voorlopig, tenminste ook met procederen tegen een journalist... Dat hebben ze vandaag ook laten weten. Wat weet je daarvan? Ja, dat is wel een verhaal dat al een tijdje sleept. Paul Kimmich, een uh, voormalig Ierse beroepswielrenner. Hij heeft nog met Steven Roach in de tijd uh, in een ploeg gezeten. Uh, geen overwinningen geboekt, dus geen grote renner. Is later journalist geworden. En uh, was onder andere goed bevriend met die David Walsh. Die schrijver van dat boek over Lance Armstrong, LA Confidential. Uh, heeft ook zelf uh, spraakmakende interviews in zijn journalistieke carrière gehad. Onder andere met Greg LeMond, met andere mensen. Waarin hij met name de UCI flink onder vuur heeft genomen. Nou, De UCI heeft wegens zwaad hebben ze een uh, juridische procedure tegen hem opgestart die Kimmich misschien wel aan de rand van de afgrond had kunnen brengen. Er waren ook allerlei acties om geld in te zamelen om Kimmich, uh, om daar de verdediging van mogelijk te maken. Maar men heeft nu gezegd dat men de juridische acties uh, gaat opschorten. Uh, juridische acties zowel vanuit de UCI als vanuit Hein Verbrugge zelf, want die heeft ook persoonlijk nog... Een klacht ingediend tegen die Paul Kimmich. Dus die is persoonlijk nog naar de rechter toegestapt. Uh, en dat is wel een signaal, denk ik. Uh, ik. Ik merk gewoon dat er sinds afgelopen maandag. toen uh, de UCI. ja, toen, toen, toen duidelijk werd wat de UCI ging doen met, uh, met het rapport van USADA. Uh, als je toen de reactie van met name Pat McQuaid hebt gehoord. in de richting van de wielerwereld. er werd eigenlijk op geen enkele manier de hand in eigen boezem gestoken. Er werd zelfs agressief nog gedaan tegen mensen van buiten. die dachten dat ze uh, de UCI nog een beetje uh, konden sturen. Onder andere Marcel Wintels die nu aan de telefoon hangt... die werd toch ook een klein beetje afgeserveerd door Bekweet. Hij moest zich maar bemoeien met het Nederlandse wielrennen... en de andere zaken aan de grote mannen overlaten. Je merkt nu dat er een kleine week later dat de toon is omgeslagen. En het feit dat ze nu die zaak tegen Paul Kimmich even laten rusten... ik weet niet of ze hem helemaal laten vallen... maar hij is in ieder geval opgeschort. Dat is wel een teken aan de wand. Ja. Vindt u dat ook, meneer Wintels? Uh, ja, ik heb, ik heb de beelden ook uh, maandag uh, gezien... Een van jullie collega's heeft je vraag gesteld toen. En uh, toen werd inderdaad elke kritiek werd, uh, direct uh, weggewuifd. En uh, gelukkig zien we vier dagen later, uh, we hebben er ook niet voor niets nog een uh, brief aan gewijd. Maar ook anderen hebben dat gedaan. Dat de kritiek uh, uiteindelijk toch denk ik uh, heel serieus is genomen. En nogmaals. De onderzoeksopdracht wat ons betreft zou nog wat breder kunnen. Maar ik denk dat het een hele belangrijke eerste stap nu is... dat de kritische noten inderdaad nu onder ogen gezien worden en de UCI zich realiseren dat het zo niet verder kan. Ja. En dat er inderdaad een onderzoek van onafhankelijke derden uh, hard nodig is. Dus ja, we zijn in vier dagen denk ik enorm opgeschoten. Ja, maar u, u, u bent uh, ook van overtuigd dat die onderzoekvraag dus breder moet. Maar uh, heeft u er wel vertrouwen in dat dat ook inderdaad gebeurt? Want uh, nou ja, anders hadden ze daar toch nu wel mee gekomen. Of, of krijgt die commissie, denkt u... ...nog meer invloed in de onderzoeksvraag? Nou kijk, mensen hadden mij voor vandaag gevraagd... ...en na onze brief gisteren... ...en die is uh, redelijk de, de internationale uh, sociale mediawereld overgegaan ook... Uh, ...van verwacht je er iets van vandaag? En eerlijk gezegd durfde ik geen inschatting te maken. Uh, de berichten eerder deze week uh, was ik vrij somber. Uh, als je nu ziet dat er eigenlijk een soort begin gemaakt is... Uh, ben ik daarover heel positief. En denk ik, als daar een goede commissie zit... en die gaat vaststellingen doen... en die zien, misschien zelfs wel gaande de opdracht... Uh, dat er meer uh, bevindingen te doen zijn... dan in de eerdere opdracht zou zitten... heb ik de goede hoop ja. dat we een begin maken. En dat we, uh, bedoel, het gaat allemaal niet van vandaag op morgen... maar dat we een heel erg belangrijk eerste begin nu gaan maken. Dus ik heb daar uh, in zoverre wel vertrouwen in... dat ofwel door de gesprekken de komende weken en maanden nog... ofwel in de loop der uh, maanden de komende tijd gedurende het onderzoek... dat er, uh, nou... Dat gaat gebeuren wat er gewoon hard nodig is. Ja, um, dan, maar dan uh, nog even. Wat belangrijk is natuurlijk. Kijk, uh, als de UCI mensen niet meer een, een baan gunt, zeg maar zeggen, in de wielenwereld. Dat je niets meer mag doen in die wielenwereld. als je een dopingvrede hebt. Ja, als je dan ook nog mensen wil laten bekennen, zeg maar, voor zo'n commissie. dan wordt het natuurlijk lastig om ze dat verhaal te laten doen. Ja, ja, ja misschien Met wel, maar. Uh, uh, dat zou zo kunnen zijn. Anderzijds, wat ik ook hoop, is, kijk, nu begint de UCI te bewegen. Dat is heel positief. En ik hoop dus ook dat de ploegen, de, uh, de, de Pro Tour ploegen, World Tour ploegen. Dat die ook met elkaar nu gaan zeggen. Mensen, wij moeten dingen niet meer willen. Dus niet zodanig dat alleen de UCI dingen gaat afdwingen. Maar dat ook de Pro Tour ploegen, de World Tour ploegen. Mm -hmm. uh, in de volle omvang allemaal met, uh, door middel van een code, gedragscode of wat dan ook. Gewoon tot uh, goede afspraken met elkaar komen. Um, want het, het zijn natuurlijk alle betrokkenen die hun bijdrage moeten leveren. Renners, ploegen, UCI, bonden, noem maar op. Ja. En dan moet je dus ook je verhaal kunnen doen... En zonder dat dat ja. al te veel gevolgen heeft. Ja, dus je moet in zekere zin moet je een omgeving creëren... en dat heeft deels met rechtsmiddelen te maken... maar deels ook met het, uh, ja, een, een, een zekere mate van uh, omgeving... waardoor je maar zijn verhaal kan en durft te doen... Ja. En uh, nou, dat zijn de condities die je daar omheen moet neerzetten. En daar gaat de komende weken wel over nagedacht worden. Want ja, als, het, uh, als je daar niet iets voor uh, verzint, ja, dan kom je niet heel veel uh, verder. Denk ik. Nee, want in dat geval zou, het, zeg maar, zou de streep zeg maar, bij bewijs van spreken vandaag moeten worden getrokken. Dat als je vanaf nu nog gepakt wordt, dat je daarna niks meer mag uh, uitvoeren in de wereld. Ja, of dat je, je kunt wel iets verder weg gaan, dat, uh, dat je nu niet meer bij bijvoorbeeld uh, de ploegen aangenomen kunt worden... als je uh, nou, als het ware vanaf vandaag of morgen uh, een job zou willen uh, aannemen, terwijl je een, een dopingverleden hebt. Want nogmaals, ook ploegen zouden dat niet moeten willen. Ook voor ja. ploegen, sponsoren, is het van belang om aan geloofwaardigheid uh, terug te winnen. Oké, okay, uh, nog eventjes terug naar Gio, want uh, vandaag was er toch weer een dopingverhaal, uh, Gio. Ja, er kwam een verhaal uit Noorwegen dag. Otto Lauritsen, tegenwoordig televisiejournalist daar in Noorwegen. Hm. We zien hem regelmatig in de Tour. Uh, die reed in de jaren negentig bij TVM, hè, Nederlandse ploeg... Uh, de tweede ploeg van Nederland, achter Rabobank, of naast de Rabobank... het is maar net hoe je het ziet. En uh, die zegt dat hij uh, geweten heeft dat er binnen zijn ploeg doping werd gebruikt. Hij zegt, ik heb het zelf nooit genomen, ik wilde dat niet. Dat, dat was ook iedereen, wist dat van mij. Maar ik, er was geen twijfel over mogelijk dat er binnen die ploeg doping werd gebruikt. Er zijn natuurlijk meteen reacties opgekomen, onder andere van Bart Voskamp... die in die tijd samen met Laurits uh, bij TVM heeft gereden. En die zegt, van ja, ik snap het niet, als hij niks uh, gezien heeft... hoe kan die dan zeggen dat er bij ons verder iets gebruikt zou zijn... Toch, hè, als je dit verhaal leest, uh, dan denk ik inderdaad... dat, dat die waarheidscommissie uh, ja, heel erg noodzakelijk is. Want uh, wij kijken natuurlijk heel gemakkelijk nu naar het buitenland... Met, met al deze grote affaires. We kijken naar die ploeg van Armstrong. Maar goed, we weten ook allemaal dat met Rabobank... en uh, eind jaren negentig, uh, begin uh, van deze eeuw... toch ook wel het een en ander aan de hand is geweest in het verleden. We weten het allemaal van 2007 met Rasmussen. We kennen die affaire met Wenen, waar nog allerlei namen genoemd werden. Van TVM weten we dat ze die Dopingtoer in 98 hebben gehad. Het lijkt me heel erg goed als op een gegeven moment... ook het Nederlandse wielrennen inderdaad... Ja, ja. In, in een breed front gaat praten over... wat is er in het verleden gebeurd... en laten we er nou maar eens een streep onder zetten. Ja, en dan de consequenties daarvan. Kunnen die mensen dan nog werken in het wielrennen of niet? Nou, oké, okay, dat laat ik dan graag in die commissie. Oké, okay, tot zover. Gio Lippens, dank wel. En Marcel Winters, voorzitter van de KMU. Dank u wel. Graag gedaan. Gaan we verder met voetbal, want de Eredivisie is weer begonnen aan de speelronde. Groningen verloor vanavond bij Utrecht met 1-0. Dat is pijnlijk, want Groningen is een zuivere strafschop onthouden. Michael de Leeuw werd binnen de 16 meter keihard onderuit gehaald. Het scheidsrechter Braamhaar gaf hem niet. De Groningen, Groningse coach hierover, Robert Maatschand. Excuses gekregen van, het, uh, van de grensrechters in ieder geval. Ja Sorry, vervelend. Maar goed, het zijn wel... Uh... Dat zijn wel hele, hele dure momenten. Dat is wel heel vervelend, want dan, dan speel je er waarschijnlijk een gewonnen wedstrijd. Uh, gezien het feit dat Utrecht weliswaar heel veel de bal heeft, maar uh, ja, weinig kan creëren, omdat wij ook heel compact spelen. het was wel zo'n wedstrijd. Hè? Wie het eerst zou maken, het zag er eigenlijk naar uit dat er misschien wel helemaal geen doelpunten zouden komen, maar wie hem het eerst zou maken, zou de beste kansen hebben. Ja, dat denk ik wel, ja. En uh, die strijdwijze hebben wij gekozen. Ik vond dat wij, uh, dat zeker de eerste helft, hebben wij dat prima uitgevoerd. Uh, ik denk ook dat wij in de eerste helft absoluut uh, de beste kansen krijgen. Denk even aan die bal met Michael de Lille. Uh, nou, en dan een strafschop de, die je niet krijgt. En volgens mij is de, de enige bal van Utrecht die tussen de palen is geschoten de tweede helft. Dat, uh, dat werd een doelpunt. Ja, dat is heel vervelend. Want uh, dan, dan stop je heel veel energie in zo'n wedstrijd. Uh, er gebeurt van alles. En uh, ja, je staat aan het einde met lege handen. En dat is. Uh, ja, dat is kloten. Ben je het type trainer dat dan bij de scheidsrechter naar binnen loopt in de rust om opheldering te vragen of misschien wel te eisen? Nou nee, ja, wat schiet ik daarmee op? Ik bedoel, uh, hij maakt een fout. Ja, punt. Um, de Leeuw gaat er snel uit. De man die wordt neergelegd bij dat moment. Die wissel je na zeven minuten spelen in de tweede helft al. Dat is je belangrijkste speler als het gaat om het maken van doelpunten. Leg eens uit. <laughs> ja, dat, dat, dat deed ik bewust. Ik denk, nou, die ga ik er eens lekker uithalen. Die was geblesseerd bij dat moment. Dus uh, ja, als hij hem niet geraakt heeft, dan. Uh... Dan is hij van lucht geblesseerd geraakt. En zo ernstig was zelfs de overtreding. Dat hij dus, <laughs> moest hem geblesseerd afhalen. En hij... Dus je kon hem oplappen in de rust, maar dat ging niet langer dan zeven minuten. Nou, dat hebben We hebben geprobeerd. Hij, hij wilde zelf ook nog graag. Ik heb hem nog wel voorgehaald van ja, we spelen uh, dinsdag weer voor de Beker. Uh, maar hij wilde zelf toch graag proberen. Nou, dan uh, moeten we dat uh, ook doen met hem. Dus hij is inderdaad degene die, uh, die een goal kan maken. Maar het ging niet, dus toen hebben we hem eraf gehaald. Je had het bij de laatste training over een stel oude wijven over je ploeg. Of je was niet tevreden over de inzet op die laatste training. Was het nu beter? Ja, absoluut. Ik vind dat wij een, een heel, heel fatsoenlijk Groningen hebben gezien vandaag. En, en dan mag de wedstrijd niet zo leuk zijn geweest om naar te kijken voor een neutrale toeschouwer. Maar de manier waarop wij wilden spelen, om het, om het zeker in de eerste helft goed compact te houden. Vier mensen op lijn, ook op de juiste momenten druk naar voren toe zetten. En er met regelmaat voetballend uitkomen. Nou, dat hebben we uitstekend uitgevoerd. Alleen ja, dan is het wel het moment dat je dus een doelpunt moet maken. En daar moet je heel effectief in zijn. En dat gebeurde dus niet voor wat betreft Groningen. Maar het moment van de wedstrijd was dus die overtreding op Michael de Leeuw. Verdiende Groningen een strafschop? Ragnar Niemeijer ging het vragen aan de man die de overtreding maakte: Jan Buitens. Iedereen wil met name denk ik weten, Jan, eh, is het een penalty of is het niet zo? Wees eens eerlijk. Ja, ja het, is, het is een moeilijk moment, want ik, ga, ik, ga eigenlijk, ik raak de bal, maar ook de, ook de man. En, uh, ja, het is een moeilijke beslissing voor de scheids. Hij kan hem geven, maar ik begrijp ook wel dat hij, dat hij het niet geeft. Want uh, naar mijn gevoel raak ik eerst de bal, heel lichtjes maar, maar ook, ik pak vol ook de man mee. Ja. Dat is een moment ja, dat de scheidsrechter bepaalt of het een, of een penalty was, ja of nee. Ja, en nu nog een keer de vraag, zou je hem zelf gegeven hebben? Uh, ja, hier, uh, gelukkig genoeg moet ik dat niet bepalen. Dat bepaalde scheids. Dus, uh, ja, het, is, uh, het is een moeilijke keuze, maar ja, zoals ik zei, je kan hem geven. Ja, want ik zou bijna zeggen, ik stel de vraag nog een keer. Maar ik hoor hier een kleine ja. Met een nee-randje. Prima. Dus zou je hem gegeven hebben? Bepaalde scheids. Lastig, lastig. Uh, nee, het is, het is een keuze van een scheids. Maar uh, ja, ik begrijp wel als je, het, als je hem had gegeven. Dat was een fractie van een seconde En ik raak de bal, maar ook de man. Zo direct gaan we voorbeschouwen. Kijken we vooruit naar het weekend dat voor ons ligt in de Eredivisie. En dan vooral natuurlijk de kraker tussen Feyenoord en Ajax. We horen Frank de Boer tegen van Ajax. Ronald Koeman, trainer van Feyenoord. En we gaan praten met onze eigen Ronald van der Geer. Na Clemens. Clemens, you're a friend of mine. <middels> Ja, Clemens, Clemens en Jackson Brown, die deed ook nog mee. You're a friend of mine. We gaan, ik zei het al, voorbeschouwen op de Eerdivisie... met natuurlijk vooral Feyenoord-Ajax. Eerste klassieker van het seizoen. Dat uh, doen we met Ronald van der Geer. Goedenavond, Ronald. Hey, Ron. Goedenavond. Ja, nummer vier tegen de nummer 5 is het. Uh, ze hebben evenveel punten. 17 uit negen wedstrijden. Ajax wat beter doelsaldo. Zijn de ploegen echt zo geloofwaardig als de stand doet vermoeden? Uh, geloofwaardig zijn ze zeker. Je bedoelt gelijkwaardig. Uh, sorry, gelijkwaardig. Ja. <laughs> uh, <laughs> sorry. Nee, ze ja, nee, hebben een ander DNA um, bij de elftallen. We uh, zitten natuurlijk wel in dezelfde fase van de competitie... waarin het natuurlijk niet allemaal van harte gaat. En er wat tegenvallers te noteren vallen. Maar nee, ze zijn niet gelijkwaardig. Ajax staat natuurlijk bekend om het betere voetbal... Uh, fijn besnaard, lichtvoetig, terwijl Feyenoord... en dat is nou ook het DNA van de stad en de club... moet hebben van, van karakter, teamwork en, en, en dat soort zaken. Nou ja, in beide, beide gevallen gaat het niet optimaal. Dus ja, dan zou je kunnen zeggen ja, ze zijn gelijk, gelijkwaardig. Maar, uh, oh, maar als... nee, op dit moment ja. niet. Als we even scorebordjournalistiek doen... dan denk je dat uh, Feyenoord in de pan wordt gehakt. Want ja, Ayers wint tenslotte van de kampioen van Engeland. Met drie ja, en... als het allemaal zo makkelijk was... dan wonnen er heel veel mensen ook elke week de toto. Zo makkelijk gaat het niet. Kijk, het, het, natuurlijk het cliché wedstrijd. Op zich geldt voor zowel die wedstrijd die Ajax tegen City speelde van afgelopen woensdag. Als voor die wedstrijd die nu aanstaande zondag op het, uh, op het programma staat. Maar het zijn, het zijn uh, niet te, te vergelijken eenheden zeg maar. Dus, dus nee, dit, dit is weer helemaal bleu beginnen. En, uh, en, en je uiterste best doen. Nou, laten we eens gaan luisteren naar de coach van Ajax Frank de Boer. Hij vindt het een goede zaak dat Feyenoord weer bovenin meedoet. Ik ben al blij dat het weer een klassieke genoemd mag worden natuurlijk. De laatste jaren, als je gezien de stand van de ranglijst was, uh, keek, was het natuurlijk uh, minder een klassieker. Het begint nu weer een echte klassieker te worden. En het, uh... het was nummer 1 tegen nummer 2 van het afgelopen seizoen, hè? Ja, dus ik moedig het eigenlijk alleen maar aan uh, dat het fijn uh, dat Feyenoord er weer bij is. En dat is goed voor het Nederlands voetbal. En, uh, ja, ik denk dat uh, we niemand hoeven te motiveren. En, ja, we hebben de laatste jaren best wel uh, lastig ook uh, weer. Ik vind wel dat we ook vaak, uh, als ik uh, de statistieken ook een beetje bekijk... Uh, ...we krijgen uh, heel makkelijk penalties tegen. Ik ken vorig uh, vorige jaren een, een belachelijke penalty tegen. Misschien dat schijzers toch weer onder de indruk raken van de Kuip. Maar jaar vorige jaren hebben, zijn we heel goed gestart. We komen met 1-0 voor en dan krijg je dan zo'n onnodige penalty tegen... En uiteindelijk ja, had Feyenoord een hele goede tweede helft. Dan kwamen we er eigenlijk niet meer aan te passen. En complimenten voor het Feyenoord op dat moment. En wij moeten gewoon proberen, wat ik zeg, altijd ons eigen spel te spelen. En zij zullen proberen ja, ons te intimideren met het publiek, met, uh, met strijd. Maar daarnaast ook met, gewoon met voetbalkwaliteit. Want die hebben ze. Er staan niet voor niks uh, drie jongens in het Nederlands zelf. Of vier zelfs. Nou, dat is een, een zeer groot compliment voor Feyenoord en ook voor Roland Koeman natuurlijk John Guidetti, begin van de week roept hij, ik wil deze week Ajax twee keer uit kunnen lachen. Eén keer met Manchester City, mijn club, en één keer met Feyenoord, omdat ik ga kijken. En omdat ik daar word uitgezwaaid. Nou, één keer is al niet gelukt, hè? Nee, ja, laten we hopen dat, uh, dat hij wel mag uitzwaait. maar uh, uiteindelijk niet twee keer lachen. Ja, dus Frank de Boer, hij sprak met uh, Angelo Biel, Ronald. Ja, een beetje gedoe over, uh, over die uitspraak Inmiddels al dat Feyenoord te makkelijk strafschoppen meekrijgt in de Kuip tegen Ajax. Ja, wat ik wel vond dat Koeman er wel op de juiste manier mee omging vandaag tijdens de persconferentie. Eh, vraag werd hem natuurlijk gesteld ook nog over die, over die penalty van vorig jaar. Toen zei, ja, zeiden, ja joh, we hebben het over een penalty van, van een jaar geleden. Laten we het daar niet al te veel over hebben. En vervolgens heeft hij het wel even gehad over dit seizoen. Waarin het buitengewoon moeilijk is voor Feyenoord om penalties mee te krijgen. Tenminste, dat zei hij. En dat er echt wel eens momenten zijn geweest dat ze een penalty verdienden en hem niet kregen. Weet je, uiteindelijk wordt aan het einde van het seizoen de balans ja. opgemaakt. En heb je evenveel mee meeval als tegenval gehad. Alleen, jij ja, die penalty van vorig jaar tegen, tegen Ajax... is natuurlijk zo bepalend geweest voor de wedstrijd. Omdat Ajax zo ontzettend goed begon aan het duel... en eigenlijk Feyenoord uh, stuk speelde. En na die penalty slaagde Feyenoord erin... om, om de Ajax-schieden in de duels te krijgen. Ja, en dan is Feyenoord beter. En dat heeft uiteindelijk, naast het, uh, de scoringsdrift van John Guidetti... het verschil bepaald. En omdat ja, die penalty een beetje het kantelmoment was... is het natuurlijk een veelbesproken onderwerp. Ja, maar hij had het ook over dat de dus scheidsrechter toch wellicht wat geïntimideerd zou kunnen zijn door de sfeer... He, bij Feyenoord Ajax is het gewoon... Ja, dat is een, een kolkende kuip. En daar ja. gaat het er niet netjes aan toe. En, en je moet dat publiek niet tegen je hebben. Nou, uh, nou Nijhuis... als Nijhuis geïntimideerd raakt komende zondag... dan is hij zeker niet de eerste. En hij zal ook niet de laatste zijn. Um, ik zie dit soort dingen altijd een beetje... als, um, uh, als een trainer van de tegenpartij dat zegt... even aan een, als een soort signalering, weet je. Um, uh, je kunt het nooit rechtstreeks zeggen... maar nou, dan laat je het even horen van... Jos Geijs, blijf je wel even bij de les. En laat je je niet intimideren. Maar als het gebeurt... Ik bedoel, um, ik heb een aantal van dit soort wedstrijden al meegemaakt. Ja, die ja. atmosfeer is, uh, is imposant. Ja, ja. Dat, dat, is, uh, dat is zeker waar. En <laughs> Zo kan er kan wel wat vijandigheid uh, vanaf de tribunes komen, zeker. Allemaal evenwisties, hè, he, dit gezegd. Ja. ja, omdat we natuurlijk toch te maken hebben met, uh, met, met uh, ja, eenzijdige supporters. Hè. Ja. De, de Ajax City zijn er niet bij. Nou ja, opvallend uh, ook de coach van Feyenoord. Klinkt erg vriendelijk over de tegenstander, over Ajax. De coach dus wel. Ronald Koeman was woensdag ook bij die wedstrijd van Ajax tegen Manchester City. Nou, uiteindelijk een uh, fantastisch resultaat, toch? Met goed spel en heel knap. Complimenten, uh, dankzij hunzelf, hè. Niet dankzij, natuurlijk uh, heeft dat uh, uiteindelijk te maken... ook het spel van de tegenstander, die uh, ja, onbegrijpelijk uh, geen plan had. En, uh, en Ajax wel. En dat was mooi om te zien. Wat kun jij daarmee? Want zo te horen heb jij wel een plan voor komende zondag. Ja, tuurlijk, uh, maar dat heb je tegen iedere tegenstander, hè. Maar we hebben ervaring met uh, het bestrijden van Ajax. Ja, en uh, daar hoef ik dan verder niet veel uh, aan toe te voegen. We gaan even teruggaan naar die uh, Feyenoord-Ajax van afgelopen seizoen. De 4-2. Wat springt er voor jou uit als je hem nu analyseert? Nou, dat we in het begin uh, het heel moeilijk hadden. Uh, we wilden druk zetten en Ajax kwam daar toch wel uh, voetballend uit. Frank heeft er al iets al over gezegd natuurlijk. Over de penalties in de laatste jaren. Dat uh, bracht ons... Uh, terug in de wedstrijd en toen ja, werden we minstens gelijkwaardig. En, en toen kwamen we in de duels nou, en toen wonnen we ook verdiend. Frank zegt uh, penalty erg makkelijk gegeven. Vind jij dat ook? Ja, maar ik praat over een penalty van een jaar geleden. En uh, waar gaat het over? Uh, het is Frank wel. zijn goed recht om uh, alles te gebruiken wat uh, binnen zijn mogelijkheden ligt. Uiteindelijk is het een optelsom aan het einde van het seizoen. Wij, uh, we hebben afgelopen weekend. Uh, ja, makkelijk een penalty gekregen, maar we hadden er al drie eerder moeten hebben. Dus ja, zo heeft iedereen uh, kan kritiek op dat uh, punt uh, aangeven. Het wordt uh, gezien als de wedstrijd van het jaar, hè, hier? Ja. ja, dat klopt. Zo voelen we het ook. En ik denk dat dat, uh, dat, dat goed is, want dan benader je het zoals de supporters het ook willen. Alleen wij moeten ons uh, hoofd koel uh, cool houden op, op de momenten waar het om gaat. En er komt altijd een stukje emotie bij... Uh, en het mag uh, een rivaliteit zijn en dat moet het ook zijn. En dat moet ook zo blijven, want Feyenoord-Ajax met name... en Ajax-Feyenoord kun, kun je niet vergelijken met andere wedstrijden in Nederland. En, en dat, dat zijn mooie wedstrijden om naartoe te leven. Dat doen we dus ook. Uh, we kijken er uit zondag uh, nog even terug naar vorig seizoen, uh, Ronald. Feyenoord sterk tegen Ajax, we horen het net de trainers al zeggen. Hè, na dat moment, dat kantelmoment zoals jij dat beschreef, uh, die penalty. Het werd 4-2 van Feyenoord, maar... Uh, Rotterdam speelde wel met een totaal ander team natuurlijk. Niet alleen geen Guidetti, maar ook geen Bakal bijvoorbeeld meer. Nee, en geen Ron Vlaar achterin. Geen en, Ron Vlaar, nee. uh, Geen Karim El Amadi. En zo zijn er natuurlijk in het, uh, in het huidige Feyenoord wel meer, uh, wel meer wijzigingen. Sterker nog, um, het is nog heel onzeker met welk Elftal Koemer gaat spelen komende zondag. Hij heeft wat dat betreft nog wel een rookgordijn opgeworpen. Omdat hij keuzes kan maken. En hij kan hele opvallende keuzes gaan maken. Wat doet hij bijvoorbeeld voorin? Schaken lijkt weer fit. Uh, speelt hij met voorhoek of met, uh, met schaken? Nou ja, een andere spits. Spellen. En achterin. Wat gaat er achterin gebeuren? Wie gaat er sneuvelen als de Vrij fit is? Uh, wordt dat Nelom? En gaat Bruno Martens in die linksback spelen? En speelt hij met Matthijs en de Vrij in het centrum? Of heeft hij een andere variant? Nou ja, dat zijn allemaal dingen die um, ja, de komende 24 uur, 48 uur heel erg duidelijk gaan worden. Maar je hebt gelijk het is een ander team. Het strijdplan zal ongeveer hetzelfde zijn. Feyenoord heeft altijd tot doel Ajax uh, vast te zetten, proberen. En dat zei komen net ook maar weer, hè, dat dat vorig jaar natuurlijk ook lukte. Kijk, Ajax wil voetballen, wil de ruimte hebben om te voetballen. Manchester City, gek genoeg, kampioen van Engeland, gaf die ruimte. Uh, Feyenoord zal er alles aan doen om die ruimte niet te geven. En vanaf, vanaf ja, het, het veroveren van de bal in reactie te voetballen. Maar vooral dus Ajax uh, niet de ruimte te geven om te combineren. Want dan is Ajax net iets beter dan het huidige Feyenoord. Ja, nou, Geen Guidetti dus. Wel Lex Immers. Hè? Voor het eerst uh, zijn uh, klassieker... Uh, Zondag. Hij had natuurlijk wat zoever start. Heeft ze daar nu een beetje gevonden, vind je? Ik denk het wel. Ik denk dat het steeds beter gaat met Lex Immers. Um, in het begin was toch wel duidelijk te zien dat het allemaal net even een stapje sneller ging als dat hij bij ADO gewend was. Grappig genoeg kwam hij wel steeds voor de goal, maar uh, maakte hij de goal niet. Dat hing natuurlijk ook een beetje als een molensteen om zijn nek. Tenminste, dat idee heb ik. Maar langzaam maar zeker is hij wel gewend en gewoon geraakt aan A, de omgeving waarin hij speelt en B, ook nog eens een keer de manier waarop er gespeeld wordt. En vindt hij langzaam maar zeker wel, uh, wel, wel zijn draai bij, uh, bij Feyenoord. Dus daar zit zeker progressie in en dat, ja, die is wel klassieker rijp, denk ik. Ja, nou laten we eens naar nou gaan luisteren naar Lex, immers die dus voor zijn eerste klassieker staat. Dit is de wedstrijd van het jaar hier in, in Rotterdam. En als hetzelfde geldt, was ook altijd bij Ado. Ook altijd de wedstrijd van het jaar thuis tegen Ajax. Nou, het zijn gewoon mooie potjes. En, ja, er wordt een hoop verwacht. En, uh, ja, ik hoop dat de mensen een, een mooie pot, uh, pot te zien krijgen. Wat dat betreft is het wel mooi, want ja, vanwege jouw verleden bij Ado. weet jij wel hoe het is om de kraker tegen Ajax te spelen? Want ja. Ook daarin weet je zelfs te scoren. Ja, klopt. helemaal. in Den Haag thuis wonnen we met 3-2. Dat was het jaar dat we twee keer wonnen van Ajax. En dan scoorde ik 2-1 thuis tegen Ajax. Uiteindelijk kwamen we nog terug tot 2-2. Maar de Rijks scoorde nog 3-2. Uiteindelijk trokken we die wedstrijd over de streep. Dus ik hoop zondag hetzelfde kunstje te flikken. Dat we ook met 3-2 winnen. Dat teken ik voor. En een goal. Maar het belangrijkste is dat we drie punten in Rotterdam houden. En ja, met oog op de ranglijst. En, uh, belangrijke wedstrijden komen eraan. Wat proef jij in de kleedkamer? Wat proef jij van de trainer? Wat wordt er nog meegenomen bijvoorbeeld van een wedstrijd van vorig seizoen waar jij niet bij was? De 4-2 hier. Nou ja, dat je tegen Ajax altijd agressief moet spelen. En op de juiste manier. En, uh, ja, je moet Ajax niet laten voetballen. Simpel. Dat is, uh, dat is belangrijk ja, wat wij zondag moeten doen. En, uh, ja, we moeten gewoon volle bak 100% uh, ja, allemaal inzetten. We moeten met z'n allen ervoor vechten. En uh, uh, dat is de bedoeling. Ja, Ronald uh, Feyenoord klapt erop zondag. Dat lijkt mij duidelijk als je alle, ja. alle geluiden hoort. Wordt het dan ook een fysieke veldslag, een, echt een fys fysieke strijd? Nou, dat zal het wel worden. Want daar is Feyenoord bij, bij gebaat natuurlijk. Als Ajax in uiterst goede doen is, dan wordt het dat niet. Want dan blijft het uit de duels. En laat het de bal zo snel rondgaan dat men niet in die duels komt. Dus dan wordt het geen fysieke veldslag. Uh, maar, maar het zal wel natuurlijk met mate moeten. Want uh, Ronald Koeman zal ongetwijfeld niet met tien willen komen te staan. Dus uh, het mag agressief. Dat zei uh, Lex net ook al. Het mag agressief. Maar het moet wel uh, uh, met enige mate. Maar uh, ja. Feyenoord, Feyenoord kan dat uh, wat dat betreft wel inschatten. Ik zag overigens... Ik heb Feyenoord training gezien uh, gisteren. En vandaag die, die persconferentie. Ik heb eigenlijk natuurlijk fantastisch zien voetballen afgelopen woensdag. Dus die lijken wel in vorm. Ik heb gek genoeg uh, gisteren naar het afmaken van Pelle zitten kijken. En uh, nou, in Amsterdam kunnen ze hun borst nat maken. Want dit heb ik echt nog nooit te zien. Bijna alles vloog erin. En dat was echt... Hij uh, nou, was ook die... de uitblinker van de week ja, bij Feyenoord. Ja, ik geloof dat, dat hij nauwelijks balverlies leed. En, en natuurlijk ook een goal maakt. Dus langzaam maar zeker gaat hij toch als een critici logenstraffen... Uh, en van grote toegevoegde waarde zijn voor, uh, voor Feyenoord. En ja, dat kan die. Als hij als al de, de, de liefde van het publiek wil, uh, wil winnen... Nou dan uh, ja. ligt daar zondag anderhalf uur te wachten... waar hij zich uh, wat dat betreft uh, onvergetelijk ja. kan maken. Dat is uh, de lunchwedstrijd. Feyenoord-Aijers, de, de klassieker om half één. Om half vijf is er ook een, een, een, een mooie wedstrijd. Vitesse tegen AZ. Vitesse valt natuurlijk op, hè. veel stabieler dan, dan, dan vorig seizoen. Aan wie schrijf je dat naartoe? Is dat echt uh, Fred Rutte of is dat toch meneer Jordania met zijn inkoopbeleid? Nou, er is niet zo heel veel veranderd, denk ik. Als je kijkt naar de selectie van waar Vitesse vorig seizoen mee geëindigd is en waar het nu mee speelt. Alleen Theo Jansen is er echt bijgekomen. Nou goed, Buiten is eruit gegaan, maar Van Aanold was er al. Dus daar is niet zo heel veel in gewijzigd. Ook in aanvallend opzicht. Dus ga je al heel snel de credits uitdelen aan Fred Rutte. Natuurlijk, die toch op een bepaalde manier dat Elftal laat spelen. Maar vooral ook wel zorgt. En Van der Brom heeft dat wat ingezet na heel veel onrust. Voor rust en stabiliteit bij, uh, bij de club. He, er, komt, er komt eigenlijk weinig meer echt, uh, echt naar buiten. Ja, of moet eens een keer iets, iets bestuurlijks zijn. Maar zo rond dat Elftal blijft het, uh, blijft het vrij rustig. Het lijkt uitgebalanceerd. Er zit uh, voetbal in. Uh, van de Heide, vanuit uh, de laatste lijn. Zorgt voor het nodige voetbal. Uh, het zit verdedigd. Wel snor aanvallend kunnen ze zeker een goal maken en en van Ginkel op pot op, pof, op ontpopt zich eigenlijk zelfs een beetje tot de, de de grote man van van Vitesse op dat op dat middenveld waar Jans in zijn controleursrol ook uitstekend rendeert, dus nou ja, stabiliteit dat ja, is ja. het eigenlijk en ja, die geeft het aan, aan Fred Rutte, maar de invloed van Theo Jans zal er zeker ook zijn. Ja, maar Fred Rutte is het nou echt zo'n trainer die daar in in, in zo'n omgeving goed rendeert in tegenstelling tot die enorme schijnwerpers in Eindhoven. En in Twente deed het ook al prachtig. Ja, nou ja, ik denk, ik denk dat, hij zich, uh, uh, dat hij wel zijn eigen uh, omgeving creëert. Dat deed hij natuurlijk met name in, in Eindhoven ook wel. Uiteindelijk zijn de, de schijnwerpers, dat is een leuke woordspeling natuurlijk... als je het over de lichtstad Eindhoven hebt, maar die zijn in Eindhoven net even iets scherper... Ja. Uh, en, en daar stond hij net even iets meer in. Maar hij creëert wel zijn eigen werkruimte. Hè, en de manier waarop hij denkt het beste kunnen renderen met zijn elftal. En dat, dat doet hij nu met Vitesse ook. Ik denk dat de omstandigheden net even wat anders zijn. Hè. We kennen allemaal de trainingsomstandigheden van Vitesse. Die gaan verbeteren, maar dat nu nog niet zijn. Maar roeien met de riemen die je hebt. Maar Fred, Fred Rutte heeft natuurlijk hele uh, prettige riemen om, uh, om, om mee te roeien. Want eigenlijk is alles goed bezet. Selectie lijkt uh, in, in eerste instantie breed genoeg. Ja, en is misschien wel omdat het voor ja, ook voor een groot deel bij elkaar is geweest. Wat aan elkaar gewoon aan het raken. Ieder heeft zo zijn juiste plek. Ja, dat elftal is, uh, is gaan draaien. Ja, dat geldt niet voor AZ. Dat worstelt, staat dertiende. Kan toch goed voetballen, maar we hebben het zo weinig gezien. Ja, alleen wij, wij, uh, wij kijken natuurlijk met name naar het AZ van vorig jaar... dat om deze tijd overigens bovenaan stond, hè, als ik mij, uh, me niet vergis. Nu staat het dertiende. Uh, uh, Mooisander is op het laatste moment nog weggegaan. Ik durf te zeggen dat dat toch nog niet adequaat is opgevangen... en voor veel onrust... Achterin zorgt, ja, en dan als je kijkt wat er afgelopen zomer bijvoorbeeld uh, uit is gegaan nog. Hè, uh, de ene elm is de ander niet, om maar, uh, om maar eens een voorbeeldje te noemen. Ja, en, en AZ is er niet sterker op geworden en zal de tijd denk ik nodig hebben... om met de huidige selectie uiteindelijk ook weer tot een, tot een compact en rustig elftal te komen. Um, we kijken nu natuurlijk vooral naar vorige week, toen er drie ontbraken... waarvan Martens wel langduriger weg zal zijn bij AZ. Toch altijd wel belangrijk geweest, maar van glas. Um, ja, en El Tidor en Maher komen nu terug in het elftal. Ja, en het moet gebeuren. En Vitesse is juist nu, uh, ja, weet dat dit een grote wedstrijd is. De eerste van een reeks. Dus Vitesse gaat nu voor het eerst echt getest worden. En bij AZ zal er ook nog wel zoiets zijn van... ja, het is nu al vier keer op rij niet echt gelukt. Dat gaat ook een beetje in het bolletje zitten. Hè? Ja. Zeker omdat het ook nog wel een vrij jong elftal is. Dus het is een onvo onvoorspelbare wedstrijd. Maar voor beide zijn de belangen wel groot. Dan nog even naar de nummers 1 en 2 van de competitie. De Europa <laughs> League ploegen van Nederland. Twente en PSV eh, ja, deden het allebei niet goed. Twente natuurlijk een flinke tik gekregen. 3-0 verlies eh, tegen Levante. Ja. PSV ook nou, maar Was slecht. Wel beter, eigenlijk. hè? Wel beter. Twente oh. was wel beter. Oké, okay, dus wat ja. dat betreft Twente, is niet zo erg gesteld... als dat je zou ah, denken ja, bij zo'n uitslag. Is, uh, Twente moest natuurlijk wel winnen. Uh, is er niet in geslaagd om te scoren. Heeft pech, ge pech gehad met de arbitrage. Dat, dat, he, dat vertekent mm -hmm. het beeld natuurlijk wel enigszins. Um, we hebben gisteren de hele wedstrijd zitten kijken. Ik um, moet wel zeggen, ja, Twente was beter, maar je, je krijgt er wel drie tegen. Er werd ook wel weer kinderlijk eenvoudig een goal weggegeven, bijvoorbeeld. Dus, ja, en, en vorige week werd er tegen Roda natuurlijk ook niet heel prettig gespeeld. Dus, dus wat dat betreft, Twente heeft zeker het lek niet boven... maar je moet dat niet zien nee, gisteren als een, als een enorme klap. Nee. Moeten uit tegen RKC, dat te doen zijn dus voor Twente. Als ik jou mag geloven, nog heel kort even PSV. <laughs> dat speelt tegen Pek Zwolle uit... Maar dat lijkt me een prima wedstrijd om weer even in het ritme te komen... naar die 1-1 uh, tegenvaller tegen Ajax Sonna. Dat lijkt me niet, want uh, bij PEC zitten ze daar hartstikke dicht op. Het is kunstgras wat PSV niet gewend is. PEC heeft gewonnen. Um, heeft eigenlijk niks te verliezen tegen PSV... en maakt het volgens mij daar iedereen lastig. Dus nee, dit lijkt mij, als je het mij vraagt... niet het ideale moment oh, om okay. tegen PEC Zolder te spelen. Kijk, nee. nou, ik hou je eraan, uh, Ronald. <gacht> Oké, okay, We spreken okay. elkaar. Dank je goed. Oké. Okay. Hoi. Hoi. Goed, hard zwemmen doet Ranomi Kloming Jojo eventjes niet. Na haar gouden medaille van uh, Londen is het nu even tijd voor andere zaken. Zo hielp ze vandaag een opvallende naamgenoten verhuizen in Pieter Buren. Gaomi. Daar is Ranomi. Ranomi. In een bassin zonder water. Ranomi is Wordt ze gevangen en gewogen. 43,3 <laughs> kilo. Nu zit ze in een rieten mandje en zo gaat ze? In de release boxen. en dan gaat ze naar de zee. Als je hem zelf vrijlaat, dan in je verschil zien met uh, toen je hem de eerste keer zag. Hey Ranomi, goedemorgen. Ja, daar is nog een Ranomi hè? en dit is een dag van afscheid nemen geloof ik. Ja, onze innige band, ons korte, maar innige band. Nee, ik uh, ben blij dat ik uh, Ranomi de zeehond heb kunnen steunen dat hij... Uh, ja, eigenlijk als klein babytje hier, nou ja, heel zwak aankwam en dat hij nu uh, weer teruggebracht wordt in zee en dat hij weer uh, lekker in zee kan zwemmen. Want dat is na de spelen gebeurd, je werd ambassadrice van uh, ja, de crash en met name dus die ene zeehond Rhanomi. Ja, nou ja ambassadrice, ja ik steun het gewoon, ik, uh, ja Pieterburen waar de zeehondencrash is, dat ligt vlak bij mijn geboortedorp Psauert. Dus als kleinkind uh, ging ik al heel vaak naar de zeehondencrash en uh, vond het altijd leuk om zeehondjes te kijken. Ja. En ik had altijd zoiets van, nou, ik wil heel graag zeehondjes helpen en steunen. En hij uh, was altijd van, nou ja, doe dat maar als je eigen geld, geld verdient. Dus uh, nu, uh, nu na de spelen dacht ik, nu is het tijd om, uh, om ook echt uh, serieus een zeehondje uh, te helpen. Oké. Okay. Jullie rijden achter ons aan, denk ik aan. En dan, uh, Lady Hart, heeft de tegeltjesbazen plaatsgemaakt voor uh, zand? Ja, we zijn in de Dollard. En dit is echt het prachtigste gebied waar de gewone zeehonden hun jongen krijgen in de zomer. En daar komt Ranomi ook vandaan. Ik heb haar zelf gevonden, ergens langs de dijk. En soms raken de jongen hun moeder kwijt. En dit was er één van. Gewoon neerzetten dan? Ja, gewoon de naast. Het is de zwemster Ranomi die de kist met daarin, de zeehond Ranomi, naar het strand toe draagt. Dat een beetje voorzichtig. Samen met haar vader en haar oma. En natuurlijk Lenny het nou, dat is het dan. Hoe is het met de vorm van uh, Ranomi? Ja, de vorm van Ranomi, de zeehond, is geweldig. Ze is 43 kilo. Toen ik haar vond, was ze 8 kilo. Dus ze heeft een lekkere, dikke speklaag om de winter te overleven... en alle kinderziektes. Dus die heeft een prachtige toekomst. Mijn zeehondje Ranomi was de dikste van allemaal. Ja. Ik ben denk ik ook nog een paar kilo te zwaar om in topvorm te zijn. Maar dat gaat helemaal goed komen. Ja, ik, ik zwem nu gewoon nog wel een paar keer in de week. Moet moeten wel gewoon een beetje onderhouden. Precies, want nu is het even de tijd voor andere dingen, zoals dit. Maar je bent ook lekker op vakantie geweest. Zo, maar dan is het toch ook nog wel een beetje trainen her en der? Ja, zeker. Het is nu wel uh, een periode waarin ik heel veel andere dingen doe. Maar ik vind zwemmen sowieso heel erg leuk om te doen. Uh, het, ja, het is heel fijn. Uh, ik vind zwemmen zelf leuk. Maar het is ook fijn voor mijn lichaam. Ik merk gewoon dat mijn lichaam ook wat uh, fitter wordt en wat, wat, ja, wat losser blijft eigenlijk. Maar als ik, uh, ik wil heel graag in, uh, volgende zomer bij de WK in Barcelona weer in topvorm zijn... Ja, als ik dan eigenlijk uh, tot januari niks ga doen, echt uit het water blijf, dan, uh, dan, ja, dan, dan komt dat niet helemaal goed, denk ik. Nee. Dus uh, nu gewoon een beetje fit blijven en dan vanaf volgende maand weer gewoon helemaal uh, fulltime trainen. Spannend hè? Spannend. Oh ja. Nog even zit de zeehond in het kistje. Hij kijkt wel. Ja, helemaal naar buiten. En dan is het zover. Mag Ranomi in het open water gaan zwemmen? 1, 2, yes! Yeah! Ja! Oeh! Hij is heel dik. Oh. Hoe is dat, ranomio om hem zo weg te zien zwemmen? Heel bijzonder. Heel erg leuk, moet ik zeggen. Je ziet die kopjes ook echt kijken, van dat ze weer naar ons kijken. Van, ja, mogen we echt, echt gaan? Maar eigenlijk gaan ze met z'n allen nog met de negen zeehondjes in een groepje een beetje steeds verder. En ze zwemmen nu echt, nou ja, gaan nu echt wat dieper het water in. Nou, hup, hup. Dag. Ze zijn vrij inderdaad, terwijl jij straks weer in dat keurslijf moet, hè? Ja, inderdaad. En daarom is het ook wel heel mooi om in deze periode te doen. De, de, ja, de vrijheid van de zeehonden en eigenlijk de... Het klinkt een beetje raar, maar de vrijheid die ik nu heb na de Spelen... Uh, ik heb natuurlijk wel heel bewust gekozen voor alles... maar ik kijk wel naar uit om weer, uh, ja, weer alles te geven... weer uh, tien keer per week in het water te liggen... en uh, weer dat strenge regime. En dat, ja, hoe gek dat ook klinkt... Dat, ja. Ja, daar heb ik van genoten en uh, een tijdje wat andere dingen gedaan. En nu uh, is het weer tijd om gewoon te doen waar ik uh, goed in ben. Ja. Ik hoorde nog het primeurtje van Leni het Hart. Missy Franklin schijnt ook een zeehond naar zich vernoemd te hebben. Klopt, ja. Gelukkig. Uh, of nou, gelukkig. Die, uh, die zit wel aan de andere kant van de, van de oceaan. Ja, misschien zien ze elkaar ooit nog. En dan gaan ze wedstrijdje zwemmen of uh, ja, samen visje eten. Dag gaat -ie. Dag zeehondjes, dag Anomi. Dag, lieve kindjes. Goed, keren we terug naar het voetbal. In de eerste divisie werd vanavond een bijna compleet programma afgewerkt. De topper in Leeuwarden tussen Kambuur, de nummer 4, en koploper MVV werd met 3-1 gewonnen door de bezoekers uit Maastricht. En daardoor blijft de MVV dus de onbetwiste lijstaanvoerder. René Trost, de trainer van de MVV, zag bovendien de achtervolgers punten verspelen. Maar daar is hij niet zomaar bezig. We kijken alleen naar deze wedstrijd en uh, ik denk dat, wij een, uh, dat we vanavond een hele fijne wedstrijd gezien hebben. Niet alleen dat wij winnen, maar ook gewoon in zijn totaliteit. Veel publiek, het gaat om de eerste plek. Cambio wil graag die plek overnemen of er althans korter bij komen. Nou, je hebt vandaag gewoon een wedstrijd gezien waar alles in zat. En waarbij bij natuurlijk uh, zeer goed starten. En uh, ja, goed, dan, uh, dan is die wedstrijd meteen open. Kampioen, wat meteen 2-1 maakt. Ja, goed, wat kan je nog meer? hebben kansen, paal, lat. Uh, ik denk dat vandaag uh, ja, reclame voor het uh, voor Super League is geweest. Um, acht punten voor. Ga je zo langzamerhand aan meer denken? Nou, acht is dan behoorlijk veel natuurlijk. Uh, <laughs> ja, nou, daarom. Dat hebben we toch wel zelf afgedongen. Maar het gaat erom, uh, kijk, uh, voor ons moet dat één grote uitdaging zijn. En, uh, en niet zozeer van zijn we sterk genoeg of wat dan ook. Het gaat om de uitdaging die je moet aangaan nu. En je weet dat je een aantal zware wedstrijden krijgt. Maar ik denk als je, als je kunt focussen echt op de uitdaging. En, en een uitdaging die haalt gewoon het maximale in je naar boven, vind ik. En dat, uh, dat heb ik mijn spelers ook voorgehouden. En uh, ja, die uitdaging zijn ze vandaag ook aangegaan. Hè? Niet zozeer gaan kijken van kunnen we de schade beperken. Maar kunnen we, is het voor ons nou een uh, uitdaging om die, om die afstand groter te maken. Om hier iedereen stil te krijgen en, uh, en die wedstrijd gewoon te winnen. Nou, dat hebben ze natuurlijk wel uh, heel erg uh, serieus genomen ja, van als vandaag. Als je 3-1 toch een ploeg die mee, bovenin ook meedoet. Ja. Nog steeds ongeslagen, je loopt steeds verder weg. Je kan niet meer dan zeggen van nou, uh, we zien wel waar het schip strandt. Uh, iedereen gaat nu op je, op je letten. Ja, maar dat is een nieuwe uitdaging. Iedereen gaat van ons willen winnen. En, uh, ja goed, ik kan het woord niet vaak genoeg noemen, maar uh, ik zie het wel zo. Zorgen dat je elke week weer uh, maximale uit jezelf haalt. En als je dat lang kunt, dan, uh, ja, goed, dan hebben wij gewoon een leuk team. Wat, uh, wat best eens ver kan komen. Uh, en daar hou ik het ook bij. René, kan je tot het einde volhouden? Denk je? Het is nog vroeg hoor. We zijn we tien wedstrijden weer, maar kan je het tot het einde volhouden. Ja, ik zie niet in waarom niet. Kijk, eh, Als je in een reguliere competitie speelt, dan is het begin altijd fris. Dan zul je wel ergens in november, december langzaam eens een, eh, wat minder scherp zijn. Maar dat zullen andere ploegen ook zijn. Hè? De, dat is nou eenmaal zo. Je herstelt gewoon niet meer zo snel. Uh, het ja, feit gewoon dat je, toch maar, dat je gewoon elke vrijdag weer maximaal uit jezelf moet peuren. En als je dat kunt, dan, uh, ja, dan, dan kan het misschien wel tot het einde gaan. Als dus de MVV-trainer René Troost. hij sprak met uh, Rob Fleur. Uh, de mannen dachten dat de MVV een voorsprong had van 8 punten. Maar zo prachtig ziet het er nog niet uit voor uh, de bezigdenaren. Want uh, de voorsprong is 6 punten. Ook niet gering natuurlijk. Dan de overige uitslagen in de Jubilair League. Goat Eagles tegen FC Dordrecht werd 0-2. Emmen Helmholtz Sport 1-1. Fortuna Sittard Telstar 2-0. Eindhoven Sparta 3-0. Excelsior AGOVV 0-0. En de Graafschap FC Osfert 1-1. En zondag wordt er dan nog gespeeld Volendam tegen Den Bos. En maandag is Almere City Veendam. Stand bovenaan. MVV dus 4 aan de leiding. Is ook al winnaar van de eerste periode. Maar staat nu aan kop dus. Met 26 punten uit 10 wedstrijden. Gevolgd door Fortuna het met 20 uit 10. Sport is derde met 19 punten. En Dordrecht en Sparta staan gedeeld vierde met 18 punten. Dordrecht een iets beter doelschaldo. Cambuur is zesde met 17 punten. Alweer 9 punten achterstand, dus op de koploper MVV. Dan naar Duitsland. HSV won vanavond in de boedersliga de uitwedstrijd tegen Augsburg met 2-0. Ralf van der Vaart stond in de basis en was de aangever bij de 2-0. Dat was een prachtig steekballetje. En de HSV stijgt dankzij de zege naar de vierde plaats in de Bundesliga. Wel met één duel meer gespeeld dan de concurrentie. Die komt natuurlijk morgen en zondag in actie. We zijn er doorheen. Papieren zijn leeg. We gaan het bureau leegruimen. Morgen zijn we er weer om half vijf met het Sportforum. Natuurlijk met coach Boot aan tafel. Maar ook Chris van Nijnatten en Thijs Zonneveld. En zometeen na het journaal van 11 uur natuurlijk tijd voor met het oog op morgen. Vanavond gepresenteerd door Thijs van der Brink. Voorbij het heft, een fijne avond en een heel mooi weekend. Dag.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 Internationaal Danstheater presenteert Zonnekoningen. Een wervelende voorstelling over de schoonheid van de hofdans van Lodewijk XIV. en de emotie van de Afrikaanse dans van de Ashanti. Vanaf 24 oktober in meer dan 40 theaters in het land. U kunt kiezen voor een motorzaag van Stiel. omdat de meeste professionals dat al doen. of omdat Stiel de meeste motorzagen ter wereld verkoopt. of gewoon omdat u er urenlang plezier aan zult beleven. Stiel, sterk werk. De Stieltuinmachines zijn verkrijgbaar bij uw vakhandelaar. Kijk voor de adressen op stiel.nl ja Nu, in beeld en geluid, horen, zien en lachen, een eigen tentoonstelling. Mooi! Die tentoonstelling van André van Duin is verlinkt tot 3 maart. Nou, daar zijn we mooi klaar mee. Dit is Radio 1.